I'm good Let's do the sky. Van ZFM.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 Je foto's zijn al van de wand Alsof ik zo vergeten kan dat ik je mist.